Heep, heep, heep, heep. Heep, heep, heep, heep. U luistert naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2... Dan kijk je op de, op de kalender en dan, dan realiseer je we, we je ineens dat wij vandaag jarig zijn. Ja, niet wij persoonlijk, niet Angela of ik, maar ons programma is vandaag precies één jaar geworden. Ja, dat is wel reden voor een feestje, dacht ik. Ja. Ja. Tja, zijn we zijn alweer weer een jaar bezig, zeg. Jongen, jonge, jonge. Ja, tijd Vliegt, hè? Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Nou, gefeliciteerd, Hans, leuk dat je dit al een jaar doet. Ja, nou, gefeliciteerd, Ruud. Ah, ah, ah. Ja. Bloemen en gemak mogen tussen twaalf en twaalf. 12... worden verzorgd, ja. Ja hoor, mag. Oké, okay, dus we bestaan 12 jaar. Eh, we bestaan één jaar tussen 12. Nee, we bestaan precies één jaar vandaag. Vorig jaar op 1 september zijn we begonnen. Ja. En vandaag is het 2 september, dus eigenlijk was het gisteren natuurlijk, maar ja. Ja, wij zenden niet uit op zondag. Nee, we, we denken gewoon van maandag tot maandag. Hè? Ja, zo is dat. We blijven een feesten op. Ach, je hebt elke dag wel een reden voor uh, tot een feestje. Oh ja? Ja, dat vind ik wel. Het feit dat je opstaat is al een feestje. Waar? Oh, nou, dat... <lacht> ik kan me leukere feestjes voorstellen. Krakend en piepend en uh, weet ik het allemaal morgens proberen je bed uit te komen. Ja. Alle, alle systemen nog op gang moeten komen en zo. Vooral na het afgelopen weekend. Uh, woe. Kraken, ja. Ja, ja. nee. Dat heeft niets met leeftijd te maken. Nee, nee goed bebakken, dan ben je knapperig. Ja, ja. Jongen, mm -hmm. jongen, jongen, jongen, jongen. Jo, jo. Nou, we hebben weer een weekend achter de rug, hè. We hebben zaterdag natuurlijk genoten van die oude, oude racewagens. Wat geweldig. We maken die kring en herrie, zeg. Moet ik geloven. Ha. Ja, van Dempel hadden ze toen nog niet gehoord, hè? Nee, duidelijk niet. Geluidswetten waren er toen ook nog niet Maar wat een fantastische film Ik heb er zelf niet zo erg veel van gezien Ik zag ze wel eventjes zo tussen de mensen door Voorbij schieten daar op het Raadhuisplein gelukkig Gelukkig kreeg ik van Rob Bossink Een fantastisch leuk filmpje En dan kon je dus, dan kon je dus alles zien hè? Geweldig Wat een mooi filmpje Kon je dus prima zien hoe het er allemaal uitzag Nou dat was echt fabuleus fantastisch En wat is dan voor toch een leuk dorp? Tachtig keer leuker dan Beverwijk. Ja, in ieder geval. Nee, hier gebeurt tenminste wat. Oké, okay, nou, uh, we, gaan, uh, lekker, uh, muziek, uh, we gaan lekker muziek draaien, jongens. We gaan lekker. Als u verzoekjes heeft, kan dat natuurlijk via uh, 023 573 1969. We bent u van harte welkom om uh, uw verzoekjes te doen. En uh, als u... Uh, ja, dat kwam allemaal gewoon op. Ons. Uh, het kan ook via Facebook. Ja, dan moet u eventjes... Uh, als uw vriend van Angela of mij bent op Facebook... kan u dat daar gewoon opzetten. U kan natuurlijk ook gewoon uh, eventjes naar onze Facebookpagina gaan. www.facebook.com uh, een schuine streep uh, Zandvoort luncht. En dan moet u dat Zandvoort en luncht wel met een hoofdletter uh, doen. Dat is wel belangrijk. Nou, laat maar vrolijk beginnen. The best I ever had. In Antarctica, safe in Africa. I fail algebra. And I'm miss you sometimes.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 Lekker plaatje, lekker vrolijk plaatje van uh, Kevin de Graal. Geweldig. We gaan uh, door met iets heel anders. Ja, wacht even, wacht even. Dat gaat die goed natuurlijk. Dan gaat toch weer eens iets fout. Er gaat altijd wat fout hier. Dat is altijd zo merkbaar. Nee. Nou, even ingrijpen. Uh... Zo, dan moet ik even ingrijpen. Dan moet ik hier ingrijpen. En dan gaat het allemaal fout. Nou, oké. Okay. Uh, <laughs> paniek. Nou ja, dat heb je. Als je een jaar bestaat, dan mag je in paniek raken. Oh. Ja, dat mag Nu nog eens. Huh? Nooit je paniek, dan ga je er nu bij, mijn vrienden. jaar. my life. what I be, do. Then we Dat is hem weer hè? de maestro heeft wederom toegeslagen en ik hoor alleen maar positieve berichten van allerlei mensen reacties die je dan leest en zo mensen het allemaal gewoon. Een weer een typisch McCartney-nummer te vinden. En dat, dat vind ik dus ook. Uh, het is een beetje in de stijl van... Dat, dat, dat las ik ook, vind ik eigenlijk... ben ik het wel mee eens eigenlijk. Een beetje, een beetje, uh, beetje zo'n beetje uit de tijd van, van Revolver... van de Beatles en zo. Dat, dat, als, je, als je dit dus bijvoorbeeld bekijkt met... Uh, Good Day Sunshine of zo bijvoorbeeld. Weet je wel, in die lijn ligt het wel een beetje, vind ik ook. Prachtig, mooi. Het nummer heet Nieuw... En het eh, wordt op het ogenblik behoorlijk eh, gepusht overal en gepromoot. En 14 oktober, dus over ongeveer een ruime maand, komt Pauls nieuwe album uit. En dit is ook een nieuwe. Dit is het nieuwe van het meisje Crystal. En zij waant zich onverslaanbaar, oftewel undefeatable. this road, ahead I go, I'm mission Dat was de nieuwe single van Crystal. Als opvolger van Circles, het vorige liedje. Waar zij een aardige hit mee had. En uh, nou, dat is dus nu. Uh, uh, wordt het opgevolgd door het prachtige Undefeatable. Oftewel, Onverslaanbaar, toch? Ja. Waar komt ze vandaan eigenlijk? Dat ben ik even aan het oh, zoek? Oh ja, maar volgens mij komt ze hier ergens uit de buurt. Maar uh, maakt het niet uit. We gaan uh, iets draaien wat sommige mensen niet zo leuk zullen vinden. Want het is vandaag voor iedereen echt wel weer een beetje over, hè? Ook in het midden van het land en zo. Het is 1 september. Ik uh, heb haar gevonden. Oh, heb je het opgezonden? Dan moet je even net als bij 2 voor 12 met een belletje rinkelen. <laughs> ja, <laughs> eigenlijk wel. Ik heb het gevonden. Oh, oh, en uh, volgens de gegevens die ik hier heb... heet zij Crystal Pullens. En ze is geboren op 2 juli uit 1983 in Zandpoort, Noord. Nou, dat bedoel ik. Nou, dat bedoel ik. Vlak in de buurt. Ja, ja, om ja, de vlak. hoek. Om de hoek, zowel. Ja. ja. Summer Holiday. Ja jongens, sorry. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. All going on Ja, het is allemaal wat. En die summer holiday hè, is weer voorbij. Ja, het is alweer september. De meteorologische winter is alweer begonnen. Het is al 2 september trouwens. Hoe kan ik nou zeggen? 1 september, dat was gisteren. Um, de meteorologische winter is alweer begonnen. En, um, maar het schijnt voor de week nog wel warm te worden. Maar oké, okay, dat hoort u straks om half 1. Als uh, Angela u natuurlijk het een en ander gaat vertellen over, uh, over het weer. Hey Dit was wel de zomerhit, denk ik. Ja, dat denk ik wel, dat dit wel de zomerhit was. Overal hoorden je hem. Robin Thicke. Blurred Lines. Van uh, 2013. Ja, en laten we eerlijk wezen, jongens. Het was toch wel een mooie zomer. Hè? We hebben het toch niet te klaar gehad, vind ik. Eerlijk als ik eerlijk ben. Nee, vind ik niet. Uh, een mooie zomer gehad hebben we. Vooral in juli en augustus en zo. Waren het toch best wel lekker. En uh, afgelopen zaterdag was het ook nog lekker weer en zo. Goed, oké. Okay, uh, officieel dus is de herfst vandaag begonnen. Volgens de kalender is dat natuurlijk pas op 21 september. Maar oké. Okay, Daar zullen wij niet over. Zullen we niet overgrommen? Dat laten we wel aan Kate Perry over. Roar! Kate Perry. lekker plaat was dat trouwens. En uh, dat nummer, dat heette uh, Roar. We doen er nog één en dan gaan we het weer doen, ja. Agda, en dan Munnik. ik. La, ra, laat me raaien. La, la, la, laat me gaan. Het dra, dra, zal je draaien. Loop je weer bij mij vandaan. Nummer heet Draaien. Ik kan je zingen van de lied.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 We're Wat ik eigenlijk nooit vertrouw. Dat ik zelf al ruim voldoende. Een hele lekkere plaats. Eh, Akda en de Munnik. Akda en de Munnik. En dat nummer dat heet de draaien. Ja, zo heet het inderdaad. Klopt, maar ik ga niet draaien hoor. Nee hè? Ik ga niet draaien hoor. Nee, oh, toch maar niet. Ja, het weer... Naast Holkenvelden zijn er ook perioden met zon. Het blijft droog en er waait een stevige west- tot noordwestenwind. In het binnenland is dat matig kracht 4 en na aan zee aanwakkeren tot windkracht 6. De temperatuur stijgt naar maximaal 18 graden vlak aan zee en 19 graden elders in de regio. Vanavond en de komende nacht klaart het flink op en het blijft droog. De stevige noordwestenwind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Wat verder land koelt het af naar een graad of 14. Morgen is het prachtig nazomerweer met flink wat zon. Het blijft droog en er waait niet meer dan een zwakke noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar 21 graden aan zee en naar een uh, graad of 23 elders in de regio. Dinsdagavond en woensdagnacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft wederom droog en, het, en bij een zwakke naar zuidoost draaiende wind koelt het af naar een graad of 15. Vanaf woensdag lijkt het weer volop zomers te worden. Met temperaturen die oplopen tot 25 à 26 graden. En wat de rest van de week wordt, dat hoort u woensdag weer. was dat. Een geweldige plaat natuurlijk van deze band, die overigens niet zo veel hits gehad hebben, want die zanger, volgens mij heet die Alan Clark. Als ik me niet vergis. Die zanger, die is daarna vrij vroeg overleden, als ik het goed heb. Dus, ze hebben niet zo erg veel hits gehad. Maar, het waren wel twee knallers. On the Road Again was de eerste. En de tweede was Going Up the Country. dat vooral heel beroemd is geworden, ook door de film Woodstock. Jawel, dat ook nog een keer. Gaan we weer van 1969 gaan we naar 2013 met de 3 J's. Feestelijk liedje, til me op. Ah, doe maar niet hoor, dat kost je je rug als je mij optilt. <lacht> Dit zijn de 3 Maar ah, Dat had u al lang herkend natuurlijk. Ze zeggen dat jij.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 Ja, dat doe Tijd, heel leven opzij en we beven de verhalen aan elkaar. De blos op je wangen, het lot in mijn handen. Het lijkt wel nu of nooit, het gaat ineens heel hard. En je lacht van ja, ik wil ook. En als ik wacht, zal het misschien overgaan. Wat ik horen wil, vooral laat me vergeten. Problemen, angst en verleden. Breng me terug naar het heden. nou. mijn, mijn leven wil zijn met z'n geheel. De twijfelende tijd blijft stil. Alleen in een as van verlangen wil. We praten veel te veel. Zeg maar wat je zeggen wil. De twijfelende tijd blijft stil. Wat ik voor de vriendin wil Oh, oh, laat me vergeten Problemen, angsten, verleden Breng me terug naar het heden nou Mijn leven wil verder met jou Oh, oh, laat me vergeten Problemen, angsten, verleden Breng me terug naar het heden nou Ja, leuk liedje van de drie J's was dat nieuwe single. En, uh, en dat, dat heette. Uh, hoe heette het? Ja, zo heette het. Uh, til me op, heette het. Ja. Nou, ik raad het je niet aan. Nee, ik raad het je echt niet aan. Ik denk niet dat dat goed gaat. Als je mij optilt. <lacht> zo, uh, even kijken. Jongens, uh, nou ja, we staan vandaag nog één jaar. Hè? Dat is leuk. Hè? De bossen, bloemen, vliegen de studio in hier. Echt iedereen te geloven. Uh, de mensen die op de cam zitten kijken weten natuurlijk dat ik weer gruwelijk sta te overdrijven. <lacht> Ik denk dat het de headlights zijn in de video. Ja, die, die, die waren er weer niet. Oh, dat verwarde ik met bloemen. Ja, ja. <laughs> het the is slate, far, far away. Het is real. I had a red light on the wrist, without me even getting kissed. It still seems so unreal. the Dat was uh, Slate, was dat. En uh, dat noemen we dat heette So Far, Far Away. En dan was ik iets aan het zoeken en dat lukt nou weer even niet natuurlijk. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon weer even doen wat we uh, gewend zijn te doen natuurlijk. En dat is gewoon muziek daarin. Als je een jaar bestaat, vliegt een uur om hoor. Het is alweer bijna één uur, eh, dames en heren. En dat betekent dat wij u gaan meenemen naar het nieuws en het weder van eh, één uur. Dat doen het natuurlijk even met de Average White Band... ...omdat wij dan de stukjes nog even bij elkaar kunnen rapen, zoals dat heet. wel pick up the pieces. Tot zo. Aan de andere kant van het nieuws met Cabaret. Daarna wat vroeger dan gebruikelijk onze razende reporter Joop van S. Junior. En dan gaan we nog verder met ons eenjarig bestaansfeestje. Toch? Jawel. Tot zo.